General Motors wil bij Opel in Europa in totaal 8.000 banen schrappen. Een vijfde van het totaal. In Duitsland gaan 4.000 banen verloren. Met de Duitse regering praat General Motors weer over steun voor Opel. De fabriek in Antwerpen die dicht gaat worden vooral Opel Astra's gemaakt. Vakbonden hadden na geruchtoversluiting al het fabrieksterrein in Antwerpen geblokkeerd. Daardoor kunnen de nieuwe auto's het terrein niet af. De werkloosheid is in de maanden oktober tot en met december opgelopen tot van 414.000 tot 425.000. Dat meldt het CBS. In een jaar tijd is de werkloosheid met 125.000 gestegen van 3,7% tot 5,3% van de beroepsbevolking. Voor de komende tijd wordt een verdere stijging van de werkloosheid verwacht. De koepel van ouderenorganisaties, CSO, de reizigersvereniging Rover en Omroep Max beginnen een actie voor het behoud van de stripperkaart in het openbaar vervoer. Ze verzetten zich tegen de afschaffing per 11 februari van de stripperkaart in Rotterdam. In de petitie staat dat de stripperkaart pas mag verdwijnen als de grootste problemen met de OV-chipkaart zijn opgelost en iedereen er goed mee kan omgaan. Ook de Tweede Kamer wil de stripperkaart handhaven. Mister Koenders is vanochtend aangeschoven bij het belpanel van Radio 555... dat de hele dag geld inzamelt voor Haiti. Samen met artiesten als Whalen en Jovanka nam hij telefoontjes aan van mensen die geld willen doneren. Vanochtend bij de start van de nationale actie... stond de teller van de samenwerkende hulporganisaties op 10,6 miljoen euro. De bereidheid onder jongeren om geld te geven is niet groot. 59% van de jongeren doet niet of waarschijnlijk niet mee aan de inzamelingsactie, blijkt uit een enquête. Als belangrijkste reden noemen de meeste jongeren dat het geld niet goed terechtkomt. Het weer, bewolking af en toe zonnen op de meeste plaatsen droog. Morgen en in het weekend mogelijk wat regen of sneeuw bij 0 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal.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 on time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 do <laughs> to Do is love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 Zie Could you somebody? Als weer vrij is, ben ik zo blij dat het voorbij is.